4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het is iets minder droog, maar maatregelen tegen de droogte blijven nodig. Dat blijkt uit de laatste droogtemonitor van het Watermanagementcentrum. De regen van de laatste tijd is vooral in het westen gevallen. Dat is goed voor de bovenste bodemlaag, maar daarmee is de grondwaterstand nog niet op pijl. In het zuiden, oosten en noorden van het land blijft het watertekort groot. De telefoon van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis heeft vorige week even aangestaan. Dat meldt de Noorse politie. De 46-jarige cybersecurity-expert werd op 20 augustus voor het laatst gezien tijdens een vakantie in Noorwegen. De politie zegt nu dat zijn gsm op 30 augustus even is aangezet. Na 20 minuten zijn de simkaarten verwijderd en is er een Duitse simkaart in het toestel gedaan. Wie dat heeft gedaan is onduidelijk. De liedzangeres van de Ierse band The Cranberries, die in januari onverwacht overleed, is onder invloed van alcohol verdronken in bad. Dat is gebleken uit haar autopsie. De dood van Dolores O'Riordan wordt door de lijkschouwer als een ongeluk beschouwd. Er zijn geen sporen gevonden die wijzen op zelfdoding. Ook was er geen afscheidsbrief. De zangeres had voor haar dood al een paar jaar fysieke en psychische problemen, waardoor er gespeculeerd werd over zelfmoord. Het is voor burgers niet altijd eenvoudig om langs de digitale weg... in contact te komen met de overheid, zegt de Raad van State. De Raad wijst erop dat de overheid feitelijk bestaat uit honderden organisaties... die digitalisering niet allemaal op dezelfde manier aanpakken... waardoor burgers het spoor bijster kan raken. Dat geldt vooral voor mensen die zichzelf niet zo goed kunnen redden. Het weer, er is veel bewolking en er vallen verspreid buien... soms met onweer en veel regen in korte tijd. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en is er af en toe zon...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 En destake in de tooning. Daar Transition Ze zijn bang FM Zandvoort Mistos ya no están respetando ni siquiera el papá que me pusieron yo creo que fue este el que me puso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 De meeste geur van je.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 any kind of a dude, I've taken you, that's why they call me Pitbull, uh, cause I'm uh, the man uh, of the land, where they tell me to say, who let the dogs out, who, who, who,